1 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Laudiers. Wat doe je als kamerlid als het kabinet je niet goed informeert? Zometeen de nieuwsbv over verdwenen memo's en boze oppositieleden. En het kabinet komt met extra geld over de brug voor Groningen dat nu in het Nationaal. Lieselotte Almasse. Het gaat om bijna een miljard euro extra voor, een stimuleringsverbond, uh, voor stimuleringsmaatregelen... in het aardbevingsgebied in Groningen. Het geld wordt ook gebruikt voor de versterking van een aantal woningen. Dat zijn belangenorganisaties, burgemeesters van aardbevingsgemeenten... en de provincie Groningen met minister Wiebes van Economische Zaken... overeengekomen. Eerder beloofde het kabinet de provincie al 200 miljoen... te storten in een speciaal regiofonds. Daar komt dit bedrag van 1 miljard dus nog bij.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 Webwinkels betalen niet altijd de kosten van geretourneerde producten terug. Daarmee overtreden ze de wet, zegt de Consumentenbond na onderzoek. Ja, die webwinkels die gaan op een paar manieren de fout in. Uh, bijvoorbeeld omdat ze te langzaam zijn met uh, terugbetalen. Dan doen ze er meer dan de wettelijk verplichte 14 dagen over. Uh, of ze houden bezorgkosten in, terwijl dat niet mag. Of ze betalen helemaal niet terug. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso fout.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 en zegt dat er maatschappelijk een keerpunt is bereikt... vertelt correspondent Bo Heijmensen. Het komt precies een week nadat een Israëlische student... is mishandeld in Berlijn, toen hij met een keppeltje over straat ging. En deze student, deze Ahmed Armoes. werd vervolgens meerdere keren geslagen met een riem. En de dader bleek achteraf een Syrische vluchteling... die meerdere keren Jood had geroepen toen hij sloeg. Uh, later gaf deze armoes trouwens wel toe dat hij zelf niet Joods is... maar dat hij het vooral als een soort experiment deed. Omdat hij niet kon geloven... dat je in Berlijn niet met een keppeltje over straat kan. Zijn vrienden had dat gezegd, dat, gaat je, dat kun je beter niet doen. En toen hij deed, gebeurde dit dus. En door het incident is de toch al felle discussie... over openlijk antisemitisme in Duitsland verder opgeleid. De kosten van het Koningshuis zijn volgens het Republikeins Genootschap... veel hoger dan wordt gezegd 350 miljoen in plaats van 60 miljoen euro. Volgens de Republikeinen zijn de kosten vooral zo hoog... omdat het Koninklijk Huis nauwelijks belasting betaalt. ChristenUnie en GroenLinks willen dat misdrijven tegen een hele groep mensen... zwaarder worden bestraft. Aanleiding is het inslaan van de ruiten van een Joods restaurant in Amsterdam in december. De dader, een man met een Palestijnse sjaal, lijkt een straf voor vandalisme te krijgen. ChristenUnie en GroenLinks vinden die straf te licht. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in Armenië de herdenking bijgewoond van de Armeense genocide in 1915 en 1916. Het is voor het eerst dat een Nederlands bewindspersoon erbij was. Snel legde bloemen bij het monument voor de slachtoffers. De patiëntveiligheid is de afgelopen jaren niet toegenomen... en het vertrouwen van de patiënt in de zorg is gedaald. Blijkt nu al uit een nog lopend onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland... dat inmiddels door ruim 6000 mensen is ingevuld. Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het dat het vertrouwen is gedaald in de zorg? Ja, dat weten we niet precies, dat hebben we niet onderzocht... maar het valt ons wel een beetje tegen. Want afgelopen jaren zijn er in ziekenhuizen, daar is het onderzoek gedaan... zijn er best veel uh, programma's geweest rond patiëntveiligheid. En dan zou je eigenlijk verwachten dat uh, dat, dat omhoog zou zijn gegaan. Maar ja, dat, dat is niet zo onduidelijk waarom. Hmm. En, uh, want u zegt, er zijn onderzoeken gedaan. Om wat voor voorvallen gaat het dan? Wat noemen mensen... Nou, het kunnen heel verschillende dingen uh, zijn. Kijk, de, de hele erge situaties zijn natuurlijk... als je uh, een verkeerde diagnose uh, en kanker blijkt te hebben... dat soort uh, dingen. Het kan zijn dat je verkeerde medicijnen voorgeschreven krijgt. Het gebeurt heel soms dat mensen verwisseld uh, worden. Dus ja, fouten kunnen van groot tot, uh, tot klein uh, zijn waar het om gaat. Is dat het voor... Ja, patiënten leveren zich toch met huid en haar uit... aan die zorgverlener in dat ziekenhuis... dat zij uh, ja, het gevoel moeten hebben dat dat, dat dat vertrouwd is. Ja, Het onderzoek dat nu bezig is, dat is een herhaling... van een onderzoek uit 2015. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden eigenlijk. Waarom was er nu al een nieuw onderzoek volgens jullie nodig? Nou, we willen, Juist omdat dit zo'n belangrijk onderwerp is... willen we regelmatig uh, bekijken veranderende dingen ten, ten goede. En nou ja, dat valt ons dus een beetje tegen. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen... De, de, de, veiligheid, de patiëntveiligheid is volgens de patiënten niet echt uh, toegenomen. Want vier op de tien mensen heeft in de afgelopen twee jaar meegemaakt... dat er wel eens iets misging. Uh, we zien ook dat uh, patiënten uh, zeggen van in, in gevallen waar het bijna misging, is het dankzij mijn eigen handelen... dat het, dat het toch goed is gegaan. Dat ik goed opgelet heb en er iets van heb gezegd. Wat wel positief is in het onderzoek... is dat we merken dat zorgverleners wat vaker erkennen... dat er iets fout is gegaan. Drie jaar geleden was dat... In een derde van de gevallen. En uh, nu is het zo dat uh, bij vier op de tien situaties waarin iets misgaat... Uh, de patiënt binnen 24 uur benaderd wordt door de zorgverlener. En dat vinden wij een goede zaak. Dat is echt een positieve ontwikkeling. Leanda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. Hartelijk dank. De topman van Blokker stapt op. Na twee jaar verlaat Casper Meijer het bedrijf eind juni.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 Het weer, bewolking overheerst en nu en dan regen. Het is in het noorden een graad of elf, in het zuiden 17 graden. Vanavond en vannacht verandert er weinig en valt er soms neerslag. Morgen af en toe zon, maar ook lokaal kans op een bui. Ari Boomsma werd ervoor geschorst bij de EO. Maar hoe reageerde de omgeving van voetballer Levchenko... toen hij op de koffer van Lomo stond? Iets voor half twee in Dit Nieuws BV.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 Taalglas helpt. Voorzitter, Voorzitter, Radio 1 Voorzitter, en Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. Slechts één keer wisten de Nederlandse ijshockeyers... zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Na half twee gaan we terug naar dat moment. Maar nu eerst Haags Handwerk in... Oh, oh Den Haag. Ja, in deze rubriek Haags Handwerk... praten we over het politieke werk achter de schermen van de Tweede Kamer. In een ideale wereld wordt die Kamer steeds volledig en tijdig... door de regering geïnformeerd. Maar ja, deze week blijkt de werkelijkheid weer eens weerbarstig. Onze ervaringsdeskundigen hier in de studio zijn... Sharon Gesthuizen, voormalig Kamerlid voor de SP... en Astrid Ozenbrug in de Tweede Kamer destijds voor de PvdA. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, de zaak die voorligt, je zou het inmiddels Memo Gate kunnen noemen. De paparazzen over het afschaffen van de dividendbelasting... die na maandenlang gesteggel eindelijk worden vrijgegeven. zit de redacteur, de redacteur van ons, de F5, en van wanneer, waar blijft, het, ja, waar blijft ja. het? Waar blijft het? Het is er nog niet. Uh, Sharon, zou je kunnen zeggen, beter later dan nooit? Ja, nee, natuurlijk. Was? Het gaat om een enorme bak met geld. Uh, waarvan diverse kranten ook terecht zeggen, de, de oppositie had dat geld al tien keer aan allerlei andere dingen willen uitgeven natuurlijk. Blijft iedere keer maar voorbij komen. U heeft wel ja. 1400 miljoen euro over voor dit. En dit uh, komt op elkaar kaart af. Dus. Ja, ja, en, nee, Rutte zei natuurlijk, van: ik heb daar geen herinnering. Aan, aan, die aan die documenten ja. over de dividendbelasting. Um, wat, wat vind je daarvan? Ja, dat vind, vind ik echt het. bizar. Ik vind het echt bizar. Zeker in het licht uh, waar we nu zitten. Waarbij je dus merkt, er zijn gewoon memo's. Die komen eraan. En hoe kun je je dit nou niet herinneren? Kom op. Maar als iemand zegt, ik kan me dat niet herinneren. Dan denk ik in de politiek. Hij weet het dus wel. Maar hij wil het niet zeggen. Nee. Ja, ik heb er geen herinneringen aan... dat ja. betekent dat je nooit kunt liegen. Ja. Want niemand kan in je hoofd kijken. Maar, maar, maar ik heb met de wijsheid van nu even nog teruggekregen... Mm. Naar, de, naar de persconferentie van afgelopen vrijdag... van onze minister-president. Dan is dat toch echt raar, hoor. Dat ja. je zegt van ja, sorry, ik weet van niks. Absoluut. Absoluut. Dat slaat ja. gewoon helemaal nergens op. En daarom is het ook goed dat ze... Echt doorpakken. Iedereen ja, zit er ja. natuurlijk. Maar goed, de Kamer om. heeft er natuurlijk om gevraagd. Ik weet niet hoeveel keer uh, en de partij hielde voor er zijn geen documenten. Wat zegt dat over, zoals je dat dan zo mooi zegt, over de informatiepositie van de Kamer? Nou ja, die informatiepositie is op dit moment wel in het geding. Want als je kijkt dat het uh, een van de rechten van het parlement is natuurlijk gewoon... je moet goed geïnformeerd worden. Nou, in dit geval blijkt dan dat het niet zo is. Uh, het is uh, ook nog eens een keer grondwettelijk vastgelegd. Het is geen vrije keuze. Dit is wat je moet doen. Het informeren bedoel het informe je? Ja. Uh, ja, dat is gewoon een het is plicht. Gewoon een plicht. Ja, ja. Het is niet ja. een recht of van Nou ja, vandaag doen we het wel of morgen niet. Nee, dit moet gewoon. Ja, ja. ja nou goed. En uiteindelijk bleek natuurlijk op basis van het WOP-verzoek... Um, van die UvA-wetenschappers, dat die documenten toch bestaan, die memo's. Uh, een beroep doen op de WOP, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Was dat niet ook iets geweest, Sharon, voor een Kamerlid om te doen? Uh, in dit geval. Daar kun je een keuze in maken. Uh, je moet in principe als kamerlid genoeg hebben aan de grondwettelijke rechten, recht op informatie. De regering moet antwoorden, ze moeten ook eerlijk antwoorden. Maar inderdaad, als je niet verder komt, dan kun je als kamerlid wel gaan wobben. Dat kan, dat is ook jouw recht. Ja, want dat, eerst even voordat we gaan vragen hoe en wat. Maar hoe sta jij erin, Astrid? Nee, ik ben echt principie, principieel tegen wobben omdat dat toch weer een trucje is. Je springt door een hoepel. Als Kamerlid hè? ik. Als Kamerlid, ja. nee. Want het is ja. natuurlijk. Het heeft een functie. Maar als Kamerlid. En dan zit ik toch op die informatieplicht. Als jij op een gegeven moment niet die informatie krijgt. Ik heb het gehad met een IT-onderzoek. Werd ook tegen mij gezegd. Nou, dan ga je toch bobben. Ja, belachelijk. Want ik hoor, hoor gewoon de informatie te krijgen als Kamerlid. Ik ben daar namens de Nederlandse burger. Een van mijn. Taken uh, taak is het controleren van de overheid. Maar werd, werd er gezegd door iemand uit het kabinet, dan ga je maar wobben? Nee, vanuit het uh, departement, zeg maar. Dus okay. een ambtenaar die zei van ja, als, het, als je het niet voor mekaar krijgt, moet je maar gaan wobben. Ja. Heb je dat gedaan nou ook? Nee, nee. Ik zei je zorgt maar dat die uh, spullen boven, uh, boven tafel komen. Ja. Deze informatie heb ik gewoon recht op. Ja. En heb je het gekregen? Nou ja, gefaseerd en steeds van het is heel lastig en ingewikkeld. Een beetje het verhaal wat we eigenlijk steeds hebben. En uiteindelijk een brief met van 60 pagina's waar dan in een alinea stond het dan verstopt. Ja, dat is wat je dan krijgt. Sharon, jij zegt dus nou ja, misschien in sommige gevallen wel, zoals nu. Maar jij ja. hebt ook ooit een, een wop verzoek ingediend, toch? Ik heb wel eens gewopt, ja. Ja, ja. En dat is inderdaad kiezen uit twee kwaden. Maar ja, ik wilde dit zo graag weten. Het ging over radar. Dat was een, uh, eigenlijk een soort controle-informatie-ICT-systeem wat toen bij. Veiligheid en Justitie uh, uh, werd geïnstalleerd. En dat was de bedoeling om daarmee beroepsfraudeurs uh, tegen de lamp te laten lopen. Stel je voor iemand richt de ene naar de andere bv op. Mm -hmm. Trekt ze helemaal leeg. Maakt de boekhouding zoek. En dan gaan ze failliet. Nou, blijven allerlei schuldeisers met uh, lege handen achter. En volgens Radar, volgens Opstelten, toen de minister... die zei, we gaan het allemaal <lacht> regelen. <lacht> dat het komt in orde. Die zei, nou, we hebben nu een fantastisch project. Dat heet Radar. En uh, nu lopen die beroepsfraudeurs wel... Tegen de lamp. Alleen ik kreeg signalen uit de tijd waarin dat radar al actief volop actief was en de minister al opschepte over mooie resultaten... dat er nog steeds van die smerige fraudeurs... de ene naar de andere BV lieten ploffen, zoals ja. we dat uh, noemden. Ja. Dus ik wilde daar meer van weten. nou Heel veel Kamervragen over gesteld. Verschillende keren was er ook uh, publicatie over in de pers. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik moet meer weten. Want dat was ICT, daar is vast van alles misgegaan bij die bouw. En toen heb ik daar, bij het bouwen van dat ICT-bolwerk... Uh, ja. toen hebben we daarover gewopt. En, en dacht jij van en is het ook gelukt trouwens? Dat is zeker Als... gelukt ja, je krijgt dan uiteindelijk wel de nodige informatie, veel weggelakt. Ja. Uh, maar ja, en als je dan. Soms moet je ook wel dus Ik doe even vijf centimeter met mijn vingers. 5 ja. centimeter papier heen worstelen. Maar als je goede contacten hebt met ook onderzoeksjournalisten. Ja. Dat was toen NRC en FD, ja. die zaten er ook bovenop. Als die helpen, meekijken, goed lezen. Ja. ja, dan worstel je er wel doorheen. En dan kom je wel achter de details die je net wil weten. Zoals bijvoorbeeld dat er inderdaad heel veel gezeik was met de bouw. En dat het daarom uh, ja, hopeloos vertraagd was. Maar ik begrijp wel ook een beetje het, het principiële standpunt van Astrid. Van ja, pot voor die dubbeltjes. Het is mijn recht. Absoluut. En als je uh, zo ver gaat als wobben, dan geef je de tegenpartij ook de uh, uh, uh, uh, uh, uh, het... in handen om te zeggen van nou ja, dan moet je dat de volgende keer ook maar doen. Hè? Ja, je zou het kunnen legitimeren. Alleen, ik zie zelf, hè, met, met het wobben, wat er nu natuurlijk, nou ja, hoe lang is dat er al? Dat is al meer dan tien jaar in ieder geval. Mm. Ik heb nog niet gezien dat het uh, niet meer als een politieke doodzonde wordt uh, bestempeld. Als je de Kamer, als je echt evidente Kamer verkeert of uh, onvoldoende hebt ge, geïnformeerd. Weet je, dat blijft gewoon een, een uh, ja, dat blijft gewoon vastgelegd. Dus je kunt daar een bewindspersoon over naar huis sturen. Ja. En dat is ook gebeurd, natuurlijk in de afgelopen ja. jaren, vrij vaak zelfs. Ja. En hoe gaat dat dit keer? Dat weten we natuurlijk nog niet. Maar dit, dit, dit, dit, dit zou een vrij explosieve situatie kunnen zijn. Ja, weet je, de, iedereen duikt er echt bovenop. Niet alleen uh, in de Kamer, maar ook uh, in media. En ik zie voor, zelf zie ik vooral die pijnlijke uh, splitsing. Die, sch die scheur in de coalitie. Ja. Waarbij dat Natuurlijk, die partijen die daar nooit voor waren, voor die afschaffing van die dividendbelasting, die zeggen ja. En nu hebben jullie ons in een ontzettend afschuwelijk pakket uh, gemanoeuvreerd. Los het maar op. Ja, dat is heel slecht voor een coalitie. Want dat is natuurlijk wat er hier gebeurd is: hè? met druk vanuit de coalitiepartijen. Van Kom op. Ja, welzijn het Als we die bronnen mogen geloven, is dat inderdaad wat er gebeurd is. Even nog over dat weglakken. Daar zit ik me altijd afgevraagd: dan wop je, dan krijg je die papieren. En dan is de helft, of weet ik veel, maar een gedeelte weggelakt. 90%? 90%. Ja. Dat is, ik begrijp niet dan snap ik het niet meer zo heel goed wat dan de functie is van het wobben, überhaupt. Nou, kon, kan ja, je, kan die, je daar die, ooit achter komen wat daar staat? Ja, want het grappige is dat juist onderzoeksjournalisten vaak al weten waar ze naar op zoek zijn. Ze hebben al heel veel informatie, dat is het mooie. En ze, en ze moeten nog net dat laatste stukje bewijs. En dan kun je weglakken wat je wil, maar een bepaalde aantal woorden kun je dan toch wel weer aan zo'n onderzoek plakken. Dus dan heb je net dat doorslaggevende stukje. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik weet niet hoe, Sharon. Nou ja, je, er, er, er kan over geprocedeerd worden. Ik bedoel, er mm. wordt ook over geprocedeerd. Hè? Van, is het wel rechtmatig dat ja. bepaalde informatie niet wordt gedeeld? En ik denk dat dat terecht is. Dat je uh, he, dat, dat sommige in, soorten informatie, staatsgeheime informatie, zeer bedrijfsgevoelige informatie, dat je die niet op straat gooit. Uh, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant weegt de informatieplicht en het recht van de Kamer ontzettend zwaar. En, en ook uh, ja. die van parlementaire journalisten die gewoon een beroep kunnen doen. Maar op deze nou, wet. dan even terug naar de situatie van nu, want ja, er is dus heel vaak omgevraagd om die memos. Ja. En dan zijn ze er nu eindelijk, of tenminste bijna, want er zitten nog altijd de F5. Ja. Uh, hoe voel je je dan als kamerlid, dat je dat je zegt, ja, nu gaan we ze eindelijk krijgen. Ik bedoel, ben je, voel je, je dan niet belazerd? Ja, ik moet zeggen dat in, uh, we hebben het een paar keer ook gehad in de vorige uh, periode. Waar ik uh, onderdeel was van een coalitiepartij. En ik stond daar zelf heel erg dualistisch in. Oude, echt ouderwets dualistisch. Dus ik bleef ook door vragen en doordrammen. Alleen merk je wel dat op het moment dat er echt op aankomt. Dan sluiten de gelederen van de coalitiepartij. Want die willen niet dat iemand naar huis wordt gestuurd. Ja. Ja, dus maar dat is nu ook deze, de vraag. Ja. Ja, maar wat ik me in deze specifieke zaak ook wel afvraag. is, mm. weet je GroenLinks heeft natuurlijk ook een hele tijd aan die onderhandelingstafel gezeten voor de coalitiepartij. Coalitie. En Jesse Klaver is tegelijkertijd ook de eerste die er echt bovenop sprong. Ja. Dus jij, was daar toch ook iets bekend? gonste het al? Is het destijds ook op bepaalde tafels al besproken? Dat vind ik wel interessant. Ik ben heel benieuwd of dat ja. de komende dagen nog onderwerp van debat gaat worden. Ja. Um, Kanisha Riep, de Kamervoorzitter, die, um, die heeft ooit gezegd van, als, ik ga me hard maken voor een, voor een betere informatiepositie van de Kamer. Dat was toen ze zich kandidaat stelde. Heeft ze daar echt werk van gemaakt? Ja, daar heeft ze wel werk van gemaakt. En uh, nou, we hebben hier al vaker geconstateerd... Gadige is echt niet bang om, uh, om vijanden te maken. Die uh, laat zich niet de mond snoeren. Die gaat daar af en toe, als het nodig is, wel met gestrekt been in. Mm -hmm. Maar haar nadeel is nu natuurlijk dat ze een fractie van negen uh, van vertegenwoordigt... en dat ze bij de oppositie hoort. Ja, dat betekent dat uh, ja, de coalitie hoeft haar ook niet te vriend hoeft te houden. Weet je? Dus ze is ook natuurlijk van de tegenstander. Dus dat maakt het wel ingewikkelder oh, het zijn voor natuurlijk haar. natuurlijk boven de partij te staan. Dat is absoluut waar. Ja. Maar vergis je niet. Ja. Ik bedoel, dit speelt natuurlijk allemaal wel een rol. Zij hoort niet bij de coalitie. Ja, ja. Um, maar het is toch een must uh, dat de Kamerleden informatie krijgen... Ja, zeker. Dat is, gewoon je, dat is gewoon je recht ook. En ik denk dat de Kamervoorzitter nou juist de aangewezen persoon is... om te zorgen dat die informatie ook naar boven water komt. Maar hoe vaak heb jij niet een debat gehad wat om zeven uur begon... en dan zat je om vijf uur nog te wachten op je informatie... Ja. en dan kwam die brief van 24 pagina's. Ja, en wat ik wel ook heb moment. gedaan uh, is gezegd van... nou, als het echt op het laatste moment kwam, zei ik... nou, we maken nog een uh, afspraak voor een nieuw AO. En ja. uh, dat vonden ze heel ingewikkeld... want normaal doe je dat niet als coalitiepartner. Zei ik van, ja, want we hebben de informatie gewoon te laat gekregen... dus we plannen gelijk een nieuw AO in. Ja. Dus daar leren ze ook wel een beetje van. Hè, dat die trucjes op een gegeven moment ook niet meer werkten. Mm. AO, algemeen overleg. toch? Ja, oh, sorry, ja. algemeen overleg. Even, ja. even duiden hier aan tafel. Het klinkt ja, een grote een ziekte. De, ja. AO. De, de oppositie wil nog deze week een debat over de kwestie. We zeiden net al. Nou, dit kan spannend worden. Voor, voor Rutte, voor Wiebes? Voor wie? Absoluut, voor Rutte en Wiebes. Dat zijn de eerste twee mensen aan wie ik inderdaad denk. En ik vind in die zin de rol van Dijkhoff ook wel opvallend. Ja. Want die lijkt de geen trek in te hebben om dit boetekleed voor Rutte aan te gaan trekken. Ja, we gaan erop letten. Dankjewel dames. Jean Gresthuizen, voormalig Kamerlid namens de SP en Astrid Ozenbrug voor de Tweede, voor de tweede Kamer voor de PvdA. De Nieuws BV. Een halfnaakte Arie Boomsma lachte ons toe op de cover. Negen jaar geleden bij het eerste nummer van de Lomo. Het blad van de makers van Linda verschijnt één keer per jaar. En morgen is dat voor de tiende keer. Dus tien keer mannen op de cover. Uh, Arie werd destijds door de EO geschorst. En ik denk dat hij ze nog altijd dankbaar voor is. En een paar jaar later stond ook oud-voetballer Yevgeny Levchenko... Uh, in een wet t-shirt op het blad te pronken. Lev, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de voorpagina van Lomo, is dat echt het hoogtepunt van je carrière? <laughs> nou, dat zeker niet. Uh, nee, het is, het is wel leuk om uh, een bepaalde statement te maken, voornamelijk op, uh, op een uh, tijdschrift die. Uh, ja die wel heel, heel erg veel uh, teweeg brengt bij verschillende mensen. En ik dacht, nou, ik ga op, uh, op, op de cover staan omdat ik uh, een bepaalde statement wilde maken. Um, ook in Oekraïne en Rusland, maar ook zeker in Nederland, waar uh, homooccipatie nog niet helemaal, uh, ja, helemaal goed is. En, en welk uh, statement ja. wilde je dan maken? Ik wilde zeker uh, aan, aan kennissen en, en uh, voetbalwereld laten zien dat uh, iedereen is gelijk in onze wereld. En uh, ja, daar sta ik voor. En ik heb best wel veel homo vrienden uh, en die wil ik uh, eigenlijk steunen. Ja, en, en hoe, hoe werd er gereageerd op, uh, op die mooie foto van jou in een in een wet t-shirt? <laughs> um, ik heb eigenlijk geen gekke reactie gekregen. Eén reactie was uit Rusland en Oekraïne. Uh, die uh, persoon heeft gezegd: ja, waarom doe je dat dan? Toen heb ik dat uitgelegd en heel, uh, heel netjes op mijn Twitter geschreven, en uh, die persoon heeft uh, met begrip uh, gereageerd. Alleen je moet niet vergeten dat uh, ja, culturen zoals, uh, zoals Russische cultuur of Oekraïnse cultuur, daar is het natuurlijk nog niet helemaal gek. Geaccepteerd. En dat heeft wel tijd nodig. Uh, en uh, ja, dat gaat zeker komen. Ja, en, en, en vanuit de voetbalwereld? Vanuit de voetbal, voetbalwereld heb ik alleen maar positieve berichten gekregen. Uh, ik weet dat in voetbal uh, homo's bestaan. Uh, en die moeten en, en ja, moet eigenlijk uh, gelijk behandeld worden als, als wij allemaal. Dus het zou eigenlijk heel goed zijn dat morgen op de cover gewoon een voetballer, een actieve voetballer staat? Ik zou heel leuk vinden als bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo zou zeggen ik ben uh, ik ben homo en uh, dan, dan zou dat uh, heel veel teweeg brengen in de, in, de in de eerste instantie, maar daarna zou dat natuurlijk wel geaccepteerd worden. Ja, dus Tom, als, als Tom en groot. met messi, ja. dat zou echt een mooie cover zijn. <laughs> <laughs> ik denk niet, maar <laughs> ja, goed. Het, is, het is wel heel belangrijk dat weet je dat, dat iedereen begrijpt dat er wel, uh, er bestaat, ook een, een, een voetbal. En, uh, ja. en, en, en dat, dat moet wel geaccepteerd worden. Ja, en, en Willemijn, wie denk jij dat er morgen op de, op de cover staat van Londen? Nou, ik zie uh, die foto's van Lef. Ik hoop Lef nog een keertje. Ja, ja het zijn wel mooie foto's. Ja, ze zijn uh, ja, niet onaardig. Ja. Uh, Lef, wie denk jij dat er op de cover staat morgen? Ik heb geen idee. Ik, uh, ik ga morgen wel heen. Uh, ik wil wel kijken wat, uh, wat allemaal uh, wordt uh, gepresenteerd. Maar uh, ja. Het, het mag voor mij uh, ja, mag voor mij een, een mooi man zijn. Dat mag je ook zeggen. Dat het uh, iemand die persoonlijkheid heeft en uh, een verhaal kan vertellen. Precies, dat kan jij zeker. Dankjewel, Jevgeni Levchenko. Fijne dag. It doesn't matter if you love him or Capital h i m h i m h i m h i m h i m h i m My mama told me when I was young, we're all superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go so far.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 Dat ik niet de enige ben op aarde die denkt nou, ze heeft wel heel goed geluisterd naar Madonna Express Yourself, maar deze is ook niet onaardig sterker nog, vind hem eigenlijk best wel tof Born This Way Lady Gaga NPO Radio 1 Wim Heinen van en Patrick Roodiers de nieuwsbestemming. Gisteravond toen versloeg het Nederlandse ijshockeyteam China met 7-0. En in Tilburg vindt het WK plaats. Het WK voor landen in de tweede divisie. Maar ooit, ooit speelde het Nederlands ijshockey-elftal. Ijshockey elftal, wat elftal, zeg ik nou toch? Ooit, zijn er veel... ooit speelde Nederlandse ijshockey op de Olympische Spelen tegen toplanden zoals de Sovjet-Unie. Hier moet de pub volgen. Dus komt uit het Petenouster, kan het terugspelen, had het terug kunnen spelen, de hele had hij moeten doen. Nu komt er een gevaarlijke Russische aanval en die gaat dan via Vasiljev de verdediger die ook een enorm hard pot heeft als u hier ziet en zo scoren de Russen opnieuw. Ja en hoe dat allemaal afliep, dat hoor je zo meteen in de sport. Terug. Ja, en afliep, de sport terug. NPO radio 1. Het is exact half twee, hier zit het NOS-journaal, Liselotte Thomassen. Het kabinet trekt bijna een miljard euro extra uit... voor stimuleringsmaatregelen in het aardbevingsgebied in Groningen. Het geld wordt ook gebruikt voor de versterking van een aantal woningen. Dat hebben belangenorganisaties, burgemeesters van aardbevingsgemeenten... en de provincie Groningen afgesproken met minister Wiebes van Economische Zaken. De NAM gaat de waardevermindering van huizen in het aardbevingsgebied direct vergoeden. Het bedrijf legt zich neer bij een uitspraak van het gerechtshof...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 En in Tsjechië zijn zeven Nederlandse mannen opgepakt... die worden verdacht van zware mishandeling. Ze zouden op een terras hun ober hebben mishandeld. Toen hij hun vertelde dat ze hun zelf meegebrachte drank... niet mochten opdrinken op het terras... mannen werden aangehouden op het vliegveld. Radio met b -b -b -ballen. Inderdaad, radio met Ballen Sport in de nieuwsbV. En ook deze dinsdag gaan we terug in de geschiedenis. In Tilburg vindt op dit moment het wereldkampioenschap ijshockey plaats. En Nederland speelt daar, speelde daar gisteravond tegen China en won simpel met 7-0. Het is nog maar het eerste stapje, want dit is het WK in de divisie 2A. En dat is eigenlijk nog heel erg ver verwijderd van de wereldtop. Maar, maar, maar, maar, maar, alles kan nog hè, ooit. Op de kop af, 39 jaar en één maand geleden... Uh, sloot Oranje zich namelijk wel aan bij die... Wereldtop. Het Nederlands ijshockeyteam won in 1979 het BWK. En plaatste zich op die manier voor de Olympische Spelen, de Olympische Winterspelen van Lake Placid. En dat is geen enkel ander Nederlands ijshockeyteam ooit gelukt. We gaan terug naar die jaren: die jaren waarin de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt was. Het was late december 1979. Bells tolled for the American hostages still held in Iran. Halfway around the world, Soviet tanks pushed across the border into Afghanistan. Relations between the United States and the Soviet Union matched the frosty weather of early January. For better or worse, the 1980s had arrived. De wereld was in een sombere stemming toen de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen. De spanning tussen Oost en West liep snel op. In Teheran werd Amerikaans ambassadepersoneel gegijzeld. Europa maakte ruzie over de kruisraketten... en het Russische Rode Leger was zojuist Afghanistan binnengevallen. President Carter reageerde met gepaste maatregelen. Ik heb Olympische dat met de invading forces in Afghanistan... Neither de Amerikaanse nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Een boycott van de Olympische zomerspelen in Moskou. De winterspelen in het Amerikaanse Lake Placid gingen wel gewoon door. En dat was fijn voor het Nederlandse ijshockeyteam, dat begin 1979 het wereldkampioenschap voor B-landen had gewonnen en zich daarmee plaatste voor de Spelen. Het ijshockeyteam werd in 1979 dan ook verkozen tot sportploeg van het jaar. En toegezongen door niemand minder dan Rob de Nijs. Dat vader en dat moeder, we spelen in groep A. We zien het huis wel zitten. We gaan naar Amerika. Maar desondanks hield men de goede moed. Gaan we naar Lake Placid toe met de kopjes naar beneden? Of? Nee, zeker niet omhoog. We hebben een goede kans. Alleen wij zitten in een heel zware pool. We hebben Rusland en uh, we hebben nog meer, Finland. Het is een zware pool. Ik had liever die andere pool tegen, tegen Roemenië. Uh, ja. Je weet dat je in een toekomstige gevangenis moet slapen, hè? Oh ja, dat wordt leuk. <laughs> Winterspelen. Voor Nederland betekent dat schaatsen. Maar er waren in 1980 maar een paar kleine succesjes voor de vaderlandse schaatsers. Een keer goud voor Annie Borkink. Zilver voor Ria Visser. En brons voor sprinter Liewe de Boer. De echte held van de lange baan was een Amerikaan. En hebben we hier de vierde gouden medaille voor Eric Hayden. Hier is de tijd. Oh, wat een fantastische tijd. Het is werkelijk ongelooflijk. Dit is ongelofelijk. een olympische titel. Dit is een vijfde gouden medaille. En dit is een tien kilometer En moet je nou Eric toch Hayden. eens even kijken. En hier komt een tijd uit. Nou... Hoe vergingen het de ijshockeyers... Wel, dames en heren, goedenavond dan voor u, goedemiddag voor ons bij de wedstrijd Nederland tegen Japan. Sakurai bereikt de stad op 1-0 voor Japan na een on volkomen onnodig verlies in het verdedigingsvak. Rick van Gogh, Rick van Gogh schiet. Kamp voor Dick de Blue en Dick de Blue Sport. Klasse 3-3 met 2 minuten en 45 seconden te spelen. Nou, Jan Jansen, Jan Jansen, even terug, Korki de Vrouw. Korki de Vrouw, Peter Loese. Check, de heren is flink vrij. Henk Hillen, Henk Hillen schiet. Goeie redding van Mischki. Eigenlijk is een goed stukje Nederlands ijshockey. Met dat goede Nederlandse ijshockey werd het team negende. Gewonnen van de Polen, gelijk tegen Japan en drie keer verlies. Oranje viel ook op door het harde spel waar chef de mission Bram Leeuwenhoek niet zo blij mee was. Heeft u zich, zoals zoveel anderen, geërgerd aan de beschamende afgang... van de ijshockeys, met name tegen Finland? Ja, wanneer je dat uit zuiver sportief oogpunt bekijkt... is dat een slechte zaak. Uh, in de ijshockeysport geeft men voor dergelijke zaken vijf minuten straf. Persoonlijk ben ik van mening dat dat uh, niet in overeenstemming is... met de sportethiek... Ik denk dat uh, de ontwikkeling van de sport zodanig zou moeten zijn dat uh, op slaan naar tegenstanders toch iets anders staat dan vijf minuten straf. Niks gewend, die man. Inmiddels zijn de Russen al lang weer weg uit Afghanistan. De ambassadegijzelaars zijn vrijgelaten. Die kruisraketten kwamen er niet. En meedoen aan de Olympische Spelen, dat is een prestatie die door geen enkel Nederlands ijshockeyteam ooit is geëvenaard. We praten hier aan tafel na met een van de leden van dat legendarische ijshockeyteam, Henk Helle Henk. Welkom. Dank je. Hoe heb jij geluisterd naar dit stukje historie op de radio? Ja, erg leuk. Uh, leuk om Frans Hendricks te horen. Uh, ja. Ja, het komt terug daardoor. Ja, je komt direct weer in die sfeer. Ja, het is, uh, het is lang geleden. En uh, ja, het, wordt, uh, het is steeds langer geleden. Ja. <laughs> Elke vier jaar komt het weer een beetje terug. Dus het was net weer een beetje weggezakt. We hebben net weer de Spelen gehad. Maar het is echt leuk om, uh, leuk om te horen. Ja, in 1979 wonnen jullie dus in Roemenië die B-pool van het WK. En uh, in 1980 mochten jullie daardoor naar de ja. Olympische Spelen. Hoe oud was jij toen? Ja, pff, uh, in 20, in Lake Placid, dus 19 in, uh, in Galati, toen we de B-pool wonnen. En dan ben je 20 en dan sta je gewoon uh, op de Olympische Spelen als ijshoekje van Nederland. Hoe was ja, dat? Ja, Nou ja, kijk nu hè, 30 jaar later, of uh, hoe ver, hoeveel, je zei het net aan het begin, aan, uh, lang lang geleden. Ja, heel lang geleden. Uh, het is lang geleden. 38, 39 jaar. 39 jaar, jaar geleden. Um, ja, toen, toen had ik niet het idee dat het heel bijzonder was. Uh, Achteraf, het wordt steeds mooier. Nederland heeft het daarna nooit meer gehaald, dan de Olympische Spelen. Maar ja, ik was net het jaar daarvoor bij het Nederlands team gekomen. Ik was 18, we wonnen de c het jaar daarvoor. We wonnen de B-pool. En toen we die B-pool wonnen, of eigenlijk toen we vierde waren, toen plaatsten we ons voor de Olympische Spelen. En ja, dat wisten we niet eens. We wisten niet eens dat, hè, dat we daar naartoe kon, uh, gingen en ons konden kwalificeren. Dus we gingen opeens. Uh, en ik ging gewoon... Maar je uh, wist het niet dat niemand had uitgezocht? Van luister, als ja we de, goed presteren, ik, ik, dan mogen we naar de Olympische Spelen. Uh, ik weet, ik heb, ik heb later daar met, uh, met Westbergen, de Zweedse coach... Uh, die toen de, de coach was, overgesproken. En hij heeft het bewust heel low-key gehouden. En, en een paar van de, van de oudere jongens wisten het wel, maar wist ja. ik veel. Ik was gewoon... Hij uh, ja, was gewoon met... lekker aan het ja, ja, ja, en Maar toch, ja, het is het, was de enige keer dat er een Nederlands ijshockeyteam op de Olympische Spelen was. Waarom was het zo'n goed team? Nou ja, het was een goed team omdat we een klein beetje val speelden. Hè. We, hadden, we hadden Nederlanders zoals ik... en nog vijf, zes klooster, hoorde ik net in het, in de, in het fragment. Rom Bertling, Harry van Heumen. Maar het grootste deel waren wat we noemen... Wij noemden het Nederlands-Canadezen, Neder-Canadezen. Jongens die ja geboren waren in Canada of in Nederland. En op hele jonge leeftijd naar Canada gingen met hun ouders... omdat die emigreerden. En daar uh, hadden leren ijshoeken. En in Tilburg hadden ze ontdekt. Want in die tijd mocht je maar twee buitenlandse spelers per clubteam hebben. En Tilburg wilde graag heel goed zijn. Dus die hadden het uh, telefoonboek van Toronto gepakt. En gingen, <lacht> elke Nederlandse naam gingen ze bellen. Van speelt uw zoon ijshockey? Maar echt zo? Ja, zo is het echt gegaan. En, en zo hebben ze jongens als Jack de Heer, Larry van Vieren. Jan nou, Jans was dan een Nederlands-Amerikaan. Dat soort mannen zijn op die manier eerst naar Tilburg en Heerenveen gekomen. En, en, en ook in het Nederlands team. En, en zo zijn we dus eigenlijk goed ja, gekomen door, ja, door de ja, telefoonboektruc. De, de, de telefoonboektruc heeft zeker bijgedragen, ja, ja, ja zeker. Maar, maar het was toch ook een goed team? Het was toch ook een hecht team? En er werd, ja, het uh, was, een goed, was een goed team en, en, en wat ook, hè, dat, uh, we hadden een, een, een, een, een, ja, echt achteraf een briljante coach. Een, een Zweedse coach, die was gekomen toen Nederland... Hè, Nederland speelde op het B-niveau uh, nou, in 1976. degradeerde toen naar het C-niveau en toen kwam er een nieuwe Zweedse coach. En die heeft... Nou, jonge uh, spelers uh, uh, erbij gehaald. Jonge Nederlands-Canadezen, maar ook jonge Nederlanders. Er was toen een ja, oude kliek, Die heeft hij eigenlijk allemaal... Uh, in het begin heeft hij allemaal niet geselecteerd. Later heeft hij weer een paar heel slim teruggehaald. En die Zweedse coach, die, uh, ja, die, dat was gewoon een hele slimme man. We hadden, uh, we hadden het Nederlands team. Maar eigenlijk hadden we binnen het Nederlands team drie teams. We hadden de groep uit Heerenveen. En daar was Larry van Wier het baasje van. We hadden de groep uit Amsterdam. Was Korki de Gouw uh, het baasje van. En dan hadden we de rest, zeg maar. Een beetje van Tilburg. Een beetje van Groningen. Dick de Klo, die in Duitsland speelde. Nou, dat, dat, dat, dat groepje, dat regelde zichzelf. Dat waren allemaal baasjes, zeg maar. En hij liet die drie, die drie lijnen... Je speelt met blokken ja. van vijf. Die liet hij eigenlijk ja, ook tegen elkaar spelen. Dus we hadden echt... Ook een heel goed team, maar we hadden eigenlijk ook drie hele goede teams in het team. En dat was dus uh, interne competitie, waar iedereen ja, heel dus erg. van ja ja, ja, ja, in het begin heel erg beter. En uiteindelijk uh, op het spelen, Nou ja, omdat we ook wel wat wedstrijdjes gingen verliezen... En, en het jaar erop speelde, trouwens AWK in, in Zweden... Toen, toen, uh, toen liep het ook wel een beetje uit de hand. Hè. Dan werd het eigenlijk uh, ja, meer Corky tegen Larry... dan uh, Nederland tegen Amerika of zo. Maar goed, het heeft heel lang gewerkt. Dat, uh, was jij wel een beetje de, de, de hunk van jouw tijd? Nou, ik was heel jong, hè. Dus, uh, nou ja, maar, maar, daarom juist. Maar ik... Uh, ik bedoel, jongens die aan ijshockey doen, nou... Ja, nou ja... Uh, nou ja dat valt wel goed bij de meisjes. We waren allemaal knappe ik. jongens. Dat, uh, ja? Ja, zeker, ja. Ja. Ja. Je zou ook wel lachen. Maar, maar goed, dan ga je, je zei het al. Van, ja, ik was nog een broekie. Je was twintig toen je naar Lake Placid ging. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Ik hoorde net in de, in de audio dat je ook echt in een gevangenis moest slapen. Ja, nou ja, goed. Dat, dat, eigenlijk was dat natuurlijk briljant. Hè? Dat was, uh, het woord duurzaamheid was nog niet uh, bedacht. Maar die Amerikanen hadden al bedacht dat ze als ze spelen gingen organiseren en ze bouwden daar een Olympisch dorp, dat ze er later nog iets mee moesten doen. Dus dat is een gevangenis uh, geworden. Dat, dat is, ja. ja, ik had er natuurlijk helemaal geen moeite mee. Er werd werd wel wat lacherig over gedaan hoor, toen ook. Zo van nou je hoorde het ook in uh, de, de verslaggeving, ja, je moet in een gevangenis slapen. Maar ja, het, was, het zag er ook echt uit als een gevangenis. We ook echt cellen en uh, we worden ook Bram van Leeuwhoek, dat was de, de chef de mission, die had ook bedacht van die ijshoekjes die moeten. Uh, we gaan niet als ijshoekieteam daar naartoe, maar we gaan als Nederland. Hè. Dus nou, ik zat met Chuck Huizing aan, nederlands canadees en naast me zat uh, Pietje Kleine en uh, uh, Herbert uh, uh, uh, Hilbert van der Duin. Dus, uh, ja, en, en, en, en we zaten gewoon omste beurt. In een cel zaten we daar uh, in die gevangenis. Maar jij bent dus Olympiër. Ja, klopt. Wat, o, hoe voelde <laughs> dat? Nou ja, toen, nogmaals, toen, toen was het... Ja, ik, ik, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk uh, tweeledig. Ik, uh, ik was jong. Nou ja, ik was dan... Uh, wat, hoe noemde je me net? Oh, Hunk. Hunk. Hunk, ja, oh. Ik was jong. Je wilt gewoon nog keer <laughs> horen. Hè? <laughs> maar ik geloofde, ik ging ook echt naartoe die... Um, en, en ik weet, wat dat, daar was ik misschien wel een van de weinigen. Ik geloofde ook echt, uh, de, de coach Westberg had ook bedacht... dat we daar ook heel goed zouden kunnen doen. Hè. We zouden daar derde, vierde kunnen worden, dat had hij bedacht. En ik geloofde daar ook echt in. Dus ik ging er ook helemaal voor. En ik was helemaal niet bezig met het feit dat het Olympische Spelen waren. En... Ja, en eigenlijk was het ook zo. Het was, het was zo gewoon. Ik had de hadden we gewonnen, Bepel gewonnen, Olympische Spelen. Ja, vier jaar later zou ik wel weer naar de Olympische Spelen gaan. Hè? Dat idee zat er bij mij ook wel achter. Nou, vier jaar later zijn we. Dichtbij gekomen, maar het is nooit meer gebeurd. Nou ja, uiteindelijk ja, speelden jullie in, uh, op de Olympische Spelen in een pool met Canada, Rusland, Polen, Japan en Finland. Jullie wonnen van Polen, speelden gelijk tegen Japan. Ja. En het Nederlandse publiek was eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ja, de negende plek. Het was ja, nou ja, dit is precies de plek. Hè. We gingen als, als uh, winnaar van de B-pool er naartoe. Dan ben je het negende land van de wereld. En we werden ook negende, maar wel landen als uh, Duitsland, Roemenië. Uh, ja, er, er werd destijds ook in de media ja, wel, wel, wel, wel zuinig gedaan over die negende plek. Ja, jullie gingen soms ook hard onderuit. Hè? Er werd flink gescoord ook uh, door, door Topland. Ja, nou ja, ik, uh, het kwam net ook al even voorbij. Vooral tegen Finland. Uh, kijk, met IJshoekie, als je, als je stevig speelt, dan, uh, dan, dan kan dat heel functioneel zijn. Maar als je stevig speelt en je komt steeds in de, in de strafbank... en je speelt dus steeds met een man minder of zelfs met twee man minder... en we speelden op een gegeven moment heel veel vijf tegen vier, vijf tegen drie... ja, dan kan het hard gaan. En, ja. en Finland had toen een speler... Ja, je, zegt, je, zegt, je zegt stevig spelen, er werd gewoon hard gespeeld. Wat was, het, wat was het doel daarvan? Nou ja, kijk, in, in, in, in, in zeker de b het jaar daarvoor... Uh, wij hadden een aantal van, van, van die spelers, van die Nederlands-Canadezen... die speelden stevig. Hè. Larry van Wieren, dat was, nou, ja, dat was de, de, de, coach van, de spelercoach van Tilburg... was ook de, de captain van het Nederlands team. Ja, de, de, de, We speelden tegen landen zoals Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen. Ja, die, die kwamen niet bij hem in de buurt. Maar hoe, hoe, speel je, hoe speel je stevig? Wat doe je dan? Nou, dan in bedijshoekje ben je sowieso hè, uh, kun je ja bodychecken mag. Dus dat ja. kan je harder en zachter doen. Dat kan je elke keer doen of af en toe, uh, dat kan je doen uh, als de puck al een beetje weg is. En dat doe je dan nog. Ja, en dan kun je natuurlijk ook uh, ja, net doen als het d eigenlijk te laat is. Deed jij het wel? Ik was ook een st ik was verdediger en uh, ja, ik geloofde ook uh, in, in die school. Toen zien we ja. even de ja. boarding in, toch? Ja, ja. En, en, en, en, en dat, ja, we zijn, uh, de regels zijn ook wel, uh, ook zelfs in ijshockey in de laatste jaren veranderd. Hè. Dat checken bij de boarding, in de rug, dat mag allemaal niet meer. Maar dat was toen, uh, ja, dat, dat, dat mocht toen nog, dus dat deden we. Het mooie was van die Olympische Spelen... Ja, uh, dat, dat, dat speelde zich ook af in, in dat ijshockeytoernooi, namelijk The Miracle on Ice. Mm -hmm. ja, dat, dat wonder van het Amerikaanse ijshockeyteam... dat de Gouden Plak won. Hoe groot was dat wonder? Ja, dat is ongelooflijk. Uh, in 2000 ging Amerika terugkijken, Sports Illustrated... en dat is in Amerika tot het sportmoment van de eeuw gekozen. Hè. Dat, dat, dat het Amerikaanse ijshockeyteam in 1980 won... van de Sovjet-Unie... Uh, we moeten ook even... Eh, 1980... Eh, koude oorlog. Ja, ook dat, hè, dat. De hele koude oorlog zat er natuurlijk omheen. Dat hoorden we net ook in, de, in het fragment. Maar... Ook in die tijd mochten er nog geen professionals uh, meedoen met de spelen. Nou, de, de Sovjets dat waren staatsamateurs. Elf maanden in trainingskamp. Echt waar. Het waren dus gewoon professionals. De, die, die waren constant aan het trainen. Ja. En, en de Amerikanen waren echt een team van, van college spelers. Hè. Jongens die uh, universiteit eisen speelden. gespeeld. En het waren ja. eigenlijk jongens zoals wij waren. Hè. De college spelers uh, in die tijd gingen nog niet naar de, naar, de, naar de NHL. Werden nog geen prof. Want die vonden die spelers niet goed genoeg. Die kwamen naar Europa. Die speelden met ons. Wij hadden in dat jaar dat zij het wonnen. Hadden wij tegen Amerika. Twee keer een oefenwedstrijd gespeeld. Nou, we, was, ja, we verloren op het nippertje. Het jaar erop, trouwens, op de AWK speelden we 6-6. En in de laatste elf seconden kregen ze een shot en verloren we met 7-6. Dus Amerika, dat was niet heel ver weg van ons. Maar, en Sovjet-Unie, dat, ja, dat was echt de absolute wereldtop. En ja, Amerika won die wedstrijd tegen de Sovjet-Unie en later van Finland en won daarmee goud. Echt ongelooflijk. De uh, miracle on ice, ja, en dan gaat het natuurlijk over, over de Russen. En daar hebben wij een, uh, een, ja, een echte koude oorlogplaat bij uh, gevonden. with Russians. Vandaag in radio met Ballen met Henk Hille die deel uitmaakte van de enige Nederlandse ijshockeyteam... dat deelnam aan de Olympische Spelen. Dat was Lake Placid 1980. Dat is al heel lang geleden. En dan hadden we het over de Koude Oorlog. En dan hadden we het over dat Miracle on Ice... dat die Amerikanen van die, van die Russen wonnen. Juist op het hoogtepunt van die Koude Oorlog... hadden jullie ook een, als, als het Nederlandse team een, een hekel aan... het uh, Russische ijshockeyelftal, elftal, zeg ik al, ijshockeyteam? Uh, nou ja... Um... Ik, ik was bij die wedstrijd. Hè. We, het was een toernooi waar je een, uh, twee poeltjes had. en wij gingen niet naar de finale pool toe. Um, ja, net als bijna iedereen uh, zat ik naar die wedstrijd te kijken. en had ik het idee van: oké, okay, het gaat lekker met die Amerikanen. maar ja, straks gaan, gaan ze eroverheen. Um, en ik verwachtte dat ze zouden winnen. Ik was dus wel heel erg voor de Amerikanen, voor de underdog. maar ik had geen. niet, niet een echt heel erg hekel aan, uh, aan het Sovjet-Unie-team. Um, hoewel dat binnen de rest van het team wel heel erg speelden. Vooral die Nederlands-Canadezen. Die hadden wel heel erg uh, meegekregen van... Ja, dat zijn de commie-bastards. Dat is de uh, ja. Empire of Evil. En daar wilden, ze, ja, daar wilden ze... En dat liet ze ook merken? Dat ze er niet zo ja dat, dat, dat ja, ja, zeker. Ik, ik noemde net korkje de gauw Nederlands-Canadezen. In... in, in een half jaar voor de spelen heeft Rusland uh, in Nederland uh, een trainingskamp gehad. Uh, we hebben een aantal keer tegen gespeeld. Ja, en Korki, die, die, die, die haten, die, uh, die combi bastard Wil uh, wilde hier allemaal niks mee en, te en maken En hoe merkte je hebben. dat dan? Wat deed hij dan? Of? Nou, dat zei hij gewoon. Zei die. Uh, ja, ja, ja, ja. En, uh, en, en, en uh, ja, dat is, een, dat is een lang verhaal. Maar op een gegeven moment hebben we een wedstrijd gespeeld in Groningen. Uh, en uh, dat was de, uh, een wedstrijd... Uh, Vlak voor oud en nieuw. Uh, het was toen heel slecht weer. Uh, sneeuw, sneeuwstorm, kon niet terug. Mm -hmm. uh, we waren heen met het, uh, al met de trein gegaan. En toen uh, had de coach Westberg geregeld dat de jongens van Amsterdam, die wilden terug voor oud en nieuw, wilden terug naar Amsterdam. Die mochten met de Russen, met het Sovjet-Unie-team mee in de bus. Ja. En Korky weigerde eerst. Hij ging gewoon niet. Hij was een vrije man en hij ging niet met die, uh, die combi-basis <laughs> in de bus zitten. Hij is uiteindelijk wel die bus ingegaan. Dit, dit was allemaal een, een 1980. Ja. Ja, toen toen nou, stonden wel. we dus ja. op de Olympische Spelen met ijshockey. Dat is eigenlijk nooit meer uh, geëvenaard. En ho hoe kan dat toch? Want wij zijn, wij zijn goed in schaatsen en wij zijn goed in hockey. Ja. Ja, ik hoor hem vaak, ja. Ja, wat is het probleem dan? Nou ja, kijk, er zijn een paar, uh, er zijn een paar redenen. Die, die Nederlands-Canadezen, wat, uh, wat we het eerder over hadden. Die truc, die uh, nou, andere landen hebben die ook ontdekt. Nou, er zijn ja. nog veel meer Italiaanse Canadezen <laughs> dan Nederlands-Canadezen. Oostenrijkers gingen ze halen. Uh, en op een gegeven moment heeft de Internationale Eisekebond... De regels ook aangescherpt. Dus nou ja, toen mocht het ook, uh, werd het ook steeds moeilijker. Hè. Het is in Nederland, moet je. Of in ijshockey is, is de sport waarbij je. Ja, het moeilijkste is om in een nationaal team te spelen. Je moet drie jaar in het land zelf gespeeld hebben. in de competitie voordat je voor het uh, nationaal team mag uitkomen. Dus dat is een reden. Nou ja, die Sovjet-Unie Sovjet niet meer. Hè. Dat zijn nu vijf, zes, zeven landen geworden. En die kunnen allemaal kunnen goed allemaal heel aardig ijs. Tsjechië en Slowakije zijn twee landen geworden. Dus goed, nou ja. misschien gaat het allemaal veranderen. Want uh, ja Jullie uh, succes begon in 1979 bij het WK voor B-Landen. Ja. En zo'n WK is dus nu weer bezig in Tilburg. En aan de telefoon hebben we Ruud Vreeman, oud-burgemeester van Tilburg... maar ook voorzitter van de IJshockeybond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Vreeman, uh, gisteren heeft Nederland uh, gespeeld en gewonnen. Uh, wat, wat, wat voor een euforie gaf het uh, aan u? Nou, het was wel een beetje... alhoewel China het enige land is wat we heel weinig van wisten... maar... Het feit dat de spelers van Tilburg Trappers... die in Duitsland spelen, dat die allemaal mee konden doen. Dus van de, van de 22 jongens zijn er 15 van de Tilburg Trappers... die natuurlijk een heel goed ingespeeld seizoen hebben. Dat gaf ons wel vertrouwen dat wij uh, kansen hebben... om dit toernooi te winnen. En, en, en als we dan winnen, dan, dan gaan we dus uh, weer een niveautje hoger. Maar gaan ja, wij eindelijk... nog een keer meedoen aan de Olympische Spelen? Want dat is natuurlijk wel een prangende vraag die ik heb. En Aan wie kan ik hem beter stellen dan de voorzitter van de IJshockeybond? Ja, dan moet je bij de beste twaalf van de wereld horen... En daar zijn wij natuurlijk ver van af. Het zou, onze ambitie is eigenlijk dat je weer in 1A komt... en dat je dus rond de 20, hè, de beste 16 spelen... elk jaar een wereldkampioenschap... en dat je in de volgende, volgende groep van zes... dat we daar weer in terecht gaan komen. Ja, en, en, en dat, en, en, dat zou nou, voor Nederland al een hele prestatie zijn. Maar nu is dat WK in Nederland, in, in, in Tilburg. Uh, ik weet, ja, Tilburg is echt wel een ijsschokje stad... maar leeft het ook in de rest van Nederland? Nou ja, minder. Het leeft natuurlijk wel in de, hele, in de, in de ijshockeywereld. Maar ja, Tilburg, gisteren zaten natuurlijk toch weer bijna 2000 mensen op de tribune. Dat is wel het, het mekka. Er zijn een paar steden waar dat ook natuurlijk is. Herenveen, Den Haag, Geleen, Nijmegen. Dus er zijn wel steden waar dat echt een, een levendige en een vitale sport is. Maar het is nog een hele krachttoer om het hele niveau in Nederland op een hoger pijl te brengen. Uh, uh, Henk, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik, uh, ik heb ze gisteren uh, via de livestream uh, gekeken. Ik was niet in Tilburg, want ik moest tentamens nakijken. Maar denk je dat Ijshockey weer e echt weer kan gaan leven in Nederland? Nou ja, ik denk dat uh, Ruud Freeman gelijk heeft dat, uh, dat met het team dat er nu staat, uh, en, en met inderdaad die spelers uh, die, uh, die in Tilburg samenspelen, in de, in, met Tilburg samenspelen in de Oberliga. Dat het niveau onder de, he, onder de top 16 dat, dat haalbaar uh, zou moeten zijn. En dan kunnen er weer mooie tijden uh, gaan leven voor, voor Ijshockey binnen het. Nederland. Ja, nou ja, goed. Uh, dat, het is nu al mooi. Want, want, want uh, in Tilburg kun je deze week echt uh, leuke, leuke wedstrijden gaan zien. Goed, de 2K voor uh, landen in, het, in, in 2A. 2A ja, het is. Uh, <laughs> uh, meneer Vreeman ik wens u een prachtige toernooi toe daar in, uh, in Tilburg. Je wel. En uh, ja, Henk Hille, dankjewel voor dit openhartige verhaal over uh, die prachtige ploeg van 1980. Het ijshockeyteam dat meedaait aan de Olympische Spelen in Lake Placid. Dankjewel. Dit was hem weer voor vandaag, de Nieuwsbv. Morgen dan is het woensdag. Dan hebben wij natuurlijk Keeën van Jolen, uiteraard, en Pieter Derks. En de Zaagman-quiz natuurlijk. De Zaagmans-quiz. En, week de -quiz, en um, wat dan meer, Erik de Zwart. Ook nog. Over de top 40. Ja. kortom, wordt ja. een mooie tijd. Wordt een mooie tijd, wordt een mooie uitzending. Tot morgen, zometeen Radio 1 vandaag met Pieter Jan Hagens. Morgen.